Rond deze tijd begint op de Amstel in Amsterdam het traditionele bevrijdingsconcert, waarmee de officiële festiviteiten van 5 mei worden afgesloten. Koningin Beatrix is bij het concert aanwezig, in gezelschap van onder andere de Duitse president Gauck. Op het programma staan klassieke en moderne stukken. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit jaar vrijheid geef je door. Het publiek langs de kades geeft tijdens het concert een 600 meter lang rood-wit-blauw lint door, wat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. In Tsjechië en Slowakije is gedemonstreerd voor legalisering van softdrugs. De demonstranten willen een discussie op gang brengen over wat zij noemen de stigmatisering en criminalisering van cannabisproducten. In Praag liepen volgens de politie 7000 mensen mee. Volgens de media sloten zich onderweg nog veel mensen bij de stoet aan. De UWV-site werk.nl, die werklozen aan een baan moet helpen... kampt met grote problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De problemen zijn voor een deel technisch. Zo klagen gebruikers over onbegrijpelijke foutmeldingen... en ligt de site nog wel eens plat. Verder zijn er problemen met het bij elkaar brengen... van werkzoekenden en vacatures. RTL noemt als voorbeeld een maatschappelijk werkster... die een baan als lasser krijgt aangeboden. Een deskundige noemt de site volledig ongeschikt... om een baan mee te vinden. Het UWV erkent dat er problemen zijn met werk.nl en zegt dat in november een nieuw en beter systeem in gebruik wordt genomen. Het parlement op Curaçao heeft besloten een parlementaire enquête in te stellen naar de Veiligheidsdienst. Aanleiding zijn berichten dat de dienst in 2010 plannen gehad zou hebben om de regering af te zetten. De Veiligheidsdienst is daarop op non-actief gesteld. De Nederlandse AIVD wordt ingeschakeld om de VDC de dienst op Curaçao door te lichten. Het weer, vannacht overwegend droog en van 6 graden in het zuiden tot 3 in het noorden. Morgen bewolkt met hier en daar wat regen en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tot 10 uur, live van het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Max op de vrije zaterdagavond. Presentatie: Alice de Bruin en Margriet Reintjes. En welkom terug bij het derde uur van Max op de Vrije Zaterdagavond. En we zitten live in de foyer van het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. En we praten met onze gasten over de betekenis van vrijheid. Ja, en als u wilt reageren, dat kan. Dat hebben we eigenlijk nog niet gezegd. Maar u kunt naar onze website gaan: www.omroepmax.nl. En dan slash max op de vrije zaterdagavond. En de gasten in dit de derde uur: één daarvan had ik al aangekondigd. We hebben er al gehoord met een prachtig lied. En we gaan er nou ook horen praten en ook nog horen zingen in dit uur. Lisbeth List, welkom. En. Uh... Ja, ook nog iemand met een uh, heel bijzonder levensverhaal, kunnen we wel zeggen. Raphaël Kremers. Als homoseksueel bevrijdde hij zich van het juk van het geloof. Welkom allebei. We hebben uh, gevraagd om een voorwerp mee te nemen wat voor u vrijheid symboliseert. Want het is tenslotte 5 mei en daarom maken wij deze uitzending ook. En uh, nou, ik begin bij u. Wat is uw uh, voorwerp wat u heeft meegenomen? Ik heb dit uh, voorwerp meegenomen, het is een klein beeldje, een bronzen beeldje. Met, uh, het is een beetje abstract, uh, wat impressionistisch. Uh, twee cirkels die in elkaar overgaan. Er uh, staan twee kleine kopjes op de cirkels, alsof het mensen zijn geworden. En het symboliseert voor mij de verbinding die je, die je met anderen kan maken. En het heeft alles met mij, met vrijheid te maken, dat je verbinding met anderen mag en kan maken. Ja, en, en, en, en, en waarom dan juist dit beeld? Wat, wat... Dit beeldje heb ik gekregen van twee ontzettend goede vriendinnen... met wie ik mijn studie ooit heb gedaan in maatschappelijk werk, uh, jaren geleden. En dat was na 15 jaar vriendschap gaven ze mij dit beeldje. En voor mij is het vooral bijzonder omdat het iets is... verbinding maken met anderen wat ik nooit van huis uit... Uit heb geleerd. Integendeel zelfs. Uh, uh, verbinding maken was, uh, was bij ons eigenlijk helemaal niet aan de orde. En wat verstaat u dan onder verbinding maken? Verbinding maken, nou stel je groeit op in een gezin met vader en moeder, dan maak je uiteraard verbinding met een vader en moeder. Een vader en moeder staat uh, als, als het beeld van de, de mensen die toch het meest van je zouden moeten houden in ieder geval. gestelde geldt voor je opa en je oma, je broers en zussen, je tantes en ooms. In mijn geval was dat met niemand zo. Ik had de pech dat ik als laatste van het gezin geboren werd, als nummer 8. En zeven waren er eigenlijk voldoende. Nummer 8 was, was, was net eentje te veel. En um, nou, dat, dat uitte zich in het feit dat de verbinding met mij niet werd gemaakt. Um, dus ik was er wel, maar ik mocht er ook echt niet zijn. Maar werd dat ook gezegd? Dat werd niet gezegd, maar ik heb dat wel heel erg gevoeld. Uit wat voor dingen dan? In allerlei uh, zaken. Ik moest altijd heel erg stil zijn. Uh, Liever niet praten. Uh, het liefst op je kamer zijn. En dat heeft zo mijn hele jeugd afgespeeld. Eigenlijk tot het climax aan dat ik uh, uh, opgesloten werd op mijn kamer... zonder eten en drinken voor een aantal dagen. Dus het ging heel erg ver. Nou, dus absoluut heetje, geen ja. verbinding maken. En dat is raar als je geen verbinding maakt... of, of dat er geen ge verbinding uh, gemaakt wordt... Uh, met de mensen die eigenlijk het meest van je zouden moeten houden. Ja. Je werd gewoon ontkend eigenlijk. In feite uh, wel, ja. En dat is vreemd. Want als je, als je geen verbinding maakt met de mensen... Die, van wie je het meest zou moeten houden... nou, met wie zou je dan wel verbinding kunnen maken? Ja. We praten er zo meteen nog ja. uitgebreid over verder. Want Lisbeth List is hier ook. Aan haar hebben we hetzelfde gevraagd. Neem een voorwerp mee wat vrijheid symboliseert. Het is een boek geworden, hè? zie ik. Ja, het is een boek van uh, Krishna Murti. Dat is een filosoof, of was, uh, uit India. En uh, die heb ik uh, uh, leren kennen via uh, een interview. En ik, ik vond die man zo prachtig. <laughs> Goed, daar heb ik me daarin verdiept. Nee, in het interview stond dus... Allerlei dingen waar ik mee worstelde. Dus uh, hij, hij vertelde dus, dus, als je angst hebt, uh, als je angstig bent, over oh, ben ik bang. Als je het moment uitspreekt tegen jezelf, ik ben zo bang, ik ben zo bang, dan gaat het al beter. Als, als ik, uh, ik, de, ik zei nooit nee. Ik zei altijd ja, ik de, alles voor iedereen, behalve voor mijzelf. Maar ik, deze man heeft mij met zijn uh, lezingen uh, uh, bevrijd van mijzelf. Over vrijheid gesproken. Of eigenlijk in contact gebracht met uzelf. Ja, nou ja, ik was zo gefrustreerd opgevoed, laten we beginnen... en raar opgevoed, dat ik, ik voelde me altijd schuldig... want dat werd mij gezegd, dat moet je, je moet schuldig zijn in je leven. En wat jij, waar jij het ook een beetje een, beetje een heleboel over hebt. Ja. Ja. Uh, en ik, ik, ik heb op een gegeven moment... Uh, dit kwam op mijn pad. En, en toen ging ik dat gewoon allemaal lezen, zijn... zijn uh, uh, hoe heet dat? Het zijn boeken, maar wij zijn geschriften. Ja, zijn wijzigen. En langs mijn hand heb ik geleerd om... Nou ja, wat hij dus aan... Mij uh, bij, bij, wijs van sproken aanraden om te doen. Maar was het alleen lezen of heeft u ook uh, zeg maar, uh, de oefeningen gedaan? De yoga-oefeningen die hij Ja, ook... dat, is, dat is een andere. Ik heb ook yoga gedaan, maar niet via uh, Murti. Want wat is de cruciale zin van Murti in dat boek voor u geweest? Dat je weet, zijn zoveel. Je, je moet het ook uh, tot je nemen. Je kan het boek niet een beetje uit gaan lezen. Maar gewoon iedere dag een paar uh, uitspraken. En dan, dan denk je, ja, ik begrijp zin in de dag. Ja, en nee durven zeggen dus. En, ja, nee. Dat heeft hij u geleerd? Ja. Nee zeggen, als je iets niet wil, dan moet je het niet doen. Nee, luisteren naar jezelf. Luisteren aan, naar jezelf en, en ook uh, uh, als, als jij mensen uh, wilt helpen om uit een, uit een diep dal te halen en ze zijn doof en blind, dan heb jij het recht om een muur om je heen te bouwen en, en dat op te geven. Uh, want dan is, ja, dat, dat heb ik allemaal geleerd van deze filosoof. Ja, genoeg gesprekstof straks. Ja, uh, komt u maar. <laughs> ja, want we gaan eerst even luisteren naar uh, ja, andere uh, bekende Nederlanders die wij hebben gevraagd wat voor hen nou eigenlijk vrijheid betekent. Vrijheid volgens Anita Wits hier. Vrijheid betekent voor mij dat ik niet alleen mag denken wat ik wil, maar dat ik dat ook mag. Uitdragen, dat ik mag gaan en staan waar ik wil. Dat ik mijn leven mag inrichten zoals ik dat wil. Waarvan ik denk dat het bij me past. En de absolute vrijheid is om dat de normaalste zaak van de wereld te vinden. De laatste keer dat ik me echt vrij voelde was... Dat was een fysiek gevoel van vrijheid. Toen ik buiten stond, midden in de polder, bij een groot... Broedgebied van vogels en daar werd overweldigd door een cacophonie aan, aan vogelgeluiden. Terwijl het hele landschap om mij heen een groot schilderij in pastelkleuren was. dus uh, programmamaker Anita Wietzier. Ik zit hier aan tafel met uh, Lisbeth List en uh, Raphaël Kremers. En uh, voor u, mevrouw List, heeft uh, Margriet Eshuis, die vanavond optreedt... Uh, een speciaal een nummer uitgezocht. Mm, daar ben je dan? Ja. Uh, kunt, kunt u dat even toelichten, waarom dat nummer? Uh, nou, in de eerste twee uren ging het voornamelijk om hele belangrijke... essentiële keuzes die je maakt in relatie tot... Uh, ...de wereldoorlog of in het verzet. Um, um, maar keuzes maken, dat, kan, dat kunnen ook hele kleine keuzes zijn... ...die bijna aan de wereld voorbij gaan... ...maar die wel het grote verschil maken tussen wie je was... ...en wie je bent en wie je wil zijn. En dit liedje, dat, uh, dat, dat vertelt daarover... ...ik wil even het eerste stukje dan voorlezen. Alle keuzes die we maken, elke dag goed of fout... ...maken dat de mensen raken er misschien iemand van je houdt, iemand van je houdt. En uh, ja, het sluit eigenlijk heel erg nou, mooi aan... bij dat. het verhaal wat Lisbeth net heeft verteld. Misschien komt het wel uit het boek vandaan. Maar dan is het uh, door de hemel heen gefladderd... want het is ontsproten aan, uh, aan Maarten zijn uh, brein. Die ja, heeft Maarten deze regels voor mij is. geschreven. <laughs> ja. Wij zijn heel erg uh, benieuwd naar het resultaat. Gaat uw gang. Mm. Valse profeten en hun beloften, dit gaan vraagt zoveel moed. Je zocht je weg naar het eind van de tunnel, daar ben je. Lisbeth List uh, kreeg dit nummer uh, eigenlijk aangeboden... door Margriet Eshuis, opnieuw uh, geboren. Daar ben je dan. De tekst opnieuw geboren komt er elke keer in terug. Uh, ja, Lisbeth List, is dat, is dat iets wat u raakt als u naar luistert? Ja, ik, uh, ik ben dol op de, de liederen van Maarten Peters. Die schrijft ook voor mij. Dus we zijn met z'n drieën erg bevriend. Dus alles wat hij schrijft is prachtig. En ja, de manier waarop uh, uh, Margriet zingt is subliem. Maar, maar wat raakt u uh, qua tekst zeg maar, in dit verhaal? Iemand die van je houdt. En wij hebben mensen nodig die van ons houden... Ja, eigenlijk in dat opzicht slaat het misschien ook wel een beetje op onze andere gasten van vanavond uh, die er ook is. Want, want u heeft dat eigenlijk ook uh, meegemaakt, meneer ja. Kremers. Ja, absoluut. Daarom uh, trok mij het liedje ook wel. Het is eigenlijk alsof je elke dag een beetje opnieuw geboren wordt. Hè? En dan liggen de kansen opnieuw voor je open. En is het aan jou, aan de keuzes die jij maakt, met wie jij verbinding wil maken die dag is elke dag voor u eigenlijk een beetje opnieuw geboren. Ja, want als we even inzoomen op uw beider levensverhalen... die zijn uh, heftig. Uh, Lisbeth List, uh, de grande dame van het chanson, mogen we toch wel zeggen... met een ingewikkelde geschiedenis. Tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog bent u geboren in Nederlands-Indië. Um, en de eerste jaren van uw leven heeft u doorgebracht in de Jappenkamp. Uiteindelijk bent u naar Nederland gekomen, naar de Waldeilanden en bent u daar opgegroeid, maar in een liefdeloos gezin... Ja, nee, nee. Nee, dat is anders. Dat is anders. Uh, mijn, mijn moeder heeft uh, in, in, na de bevrijding in, in, uh, in, in, in Indonesië zelfmoord gepleegd. Die kon het niet meer aan. Die was uh, misbruikt. En uh, uh, die kon niet meer leven. Die was zo kapot gemaakt door die, uh, door die oorlog. Want ze was nog heel jong. Uh, 29 toen ze stierf. Uh, maar ze heeft wel gewacht tot mijn vader ons gevonden had. Toen, toen wist ze, dat heb ik allemaal later gereconstrueerd... Uh, ze heeft gewacht tot mijn vader met mij kwam, uh, kwam zodat ik ge, gered zou worden. Goed. Mijn vader. Uh, we wachten, moesten wachten op het schip naar Nederland. Dat, dat duurde soms maanden, omdat er zoveel uh, mensen uh, verscheept moesten worden. En in de, dat was in Sri Lanka. En daar heeft mijn vader een vrouw ontmoet, ook uit het Jappekamp, met drie kinderen. En dat is iets moois geworden tussen deze twee. Die zijn dus getrouwd. En hebben twee halsvisjes, uh, uh, uh, of twee, twee dochters gekregen. En, uh, maar die stiefmoeder van mij, die zag mij niet zitten. Die, die uh, strafte mij uh, als ik iets deed wat haar niet beviel. Dan uh, sneed ze met een scheermesje kleine keepjes in mijn handen. Oh. Want dan ging de. De geest van mijn moeder uit mijn oh, lijf. Oh. En, uh, nou ja, goed, ik, ik was, uh, in, ben in een weeshuis gestopt. Uh, toen bleek dat mijn vader nog leefde, dus ik moest eruit. Daarvoor was ik in het ziekenhuis vanwege de kamp met zweren in het gezicht. Uh, dat, dan werd ik weer teruggehaald uh, naar uh, mijn vader en zijn gezin. Uh, op een gegeven moment hebben ze me gedropt in Alkmaar bij betalende ouders. Maar toen het geld dus niet op tijd kwam, moest ik weer terug. En op een gegeven moment gingen ze op vakantie met de hele familie naar Vlieland. En daar heeft mijn stiefmoeder uh, gehoord op de boot naar uh, Vlieland. Dat er een mevrouw zei, ja ik wil eigenlijk een kind adopteren. Want het, uh, dat ging mis in de oorlog. Uh, dus ze kon geen kinderen meer krijgen. En dat heeft die stiefmoeder gehoord en is op zoek gegaan. Eenmaal uh, aankomend, aangekomen in Vlieland. En het bleek mevrouw List te zijn van een hotel Golfsang. En uh, ze, ze belde aan en zei... mevrouw, ik heb gehoord dat u een kind wil adopteren. Maar mijn stiefmoeder, die, ze hadden een hotel... Die, die stond te koken voor alle gasten. Het was zomers. En uh, die zei, komt u morgen maar terug, ik heb het nu te druk. Dus wat deed de stiefmoeder? Die nam mij mee de volgende dag met mij aan de arm. Oh, yes, ja, mijn, mijn pleegmoeder had ook nog gezegd: ja, wij wil, ik, uh, hoe oud is het kind? Ja, vijf jaar. Of oh nee, zes of zeven was ik inmiddels, sorry. Uh, ja, ik had eigenlijk aan een baby gedacht, zei mijn pleegmoeder. Dus de volgende dag kwam die stiefmoeder met mij aan de, aan de arm, aan de hand. En toen smolt mijn stiefmoeder. En uh, die heeft toen gezegd: Mevrouw, u gaat nu het eiland af met uw gezin. En ik neem het kind. Dus dat was mijn afkomst. <laughs> maar, en die pleegmoeder maar... en haar vader die waren dus heel lief. Die hebben dus uh, voor mij gekozen. En mij en, dus alle liefde gegeven. En daar bent u liefdevol opgegroeid. Ja. Ja, ja. ja, Absoluut. En, en, en, maar de, de, de slechte herinneringen, zeg maar... de, de herinneringen uh, hoe het allemaal begonnen is in het Jappenkamp... en alles daarna met de vader die weer trouwde... en met een stiefmoeder die u niet wilde. Komt u ooit nog vrij van, van dat juk eigenlijk? Want dat is natuurlijk als kleinkind vreselijk nee. om dat mee te maken. Ik u heb hebt geen idee. Uh, ik, weet, ik weet van niks. Ik, ik ken mijn moeder niet... Die, die stierf toen ik vijf jaar was. Ik kan me dat gezicht ook niet voorstellen hoe ze was. Dus ik mis een moeder, maar niet... Als ik twee, drie of vier jaar ouder was geweest, dan had je alles meegemaakt. Maar wij kindertjes, ja, geen idee. Je hebt geen vergelijkings. Uh, uh, uh, hoe, Mantel, hoe, hoe, ja. hoe kinderen wel opgevoed moeten worden. en, en wat rijkdom is enzovoort. Niet speel als ik vragen mag. Uh, je zegt je mist je moeder als kind, uiteraard. Ach, je mist je kind, uiteraard. Uh, je je moeder. moeder als kind, uiteraard. Dat zou elk kind, denk ik, uh, missen. Maar blijft dat dan je hele leven door zo werken, ook als ver in je volwassenheid, dat je nog steeds een moeder mist? Je hebt een gat in je ziel. Maar ik, ik kan mijn moeder niet missen, want ik weet niet wie ze is. Behalve van fotootjes, een paar fotootjes van haar uit Indië. Ja. Uh, uh, maar nogmaals, ik heb geen trauma, op, behalve een trauma opgevuld. Ja, want hoe ik kan, zit dat, ik kan begrafenis, -trauma? Er niet begrafenis. Ik kan niet tegen begrafenis. ik kan niet tegen... En dat heb ik natuurlijk als kind wel onthouden. Waarmee ik heb waarschijnlijk gezien dat mijn moeder in een gat werd gelegd. Nee, nee. En zand erover. Ja. Begrijp je dus? Ik, en mijt u nu begrafenissen? Absoluut. U gaat niet naar... Wel naar crematies. Dus er zit iets hier. Uh, wat, wat, ik moet zo verschrikkelijk huilen als iemand het gat ingaat. En of dat nou een kennis is of, of iemand vreemd, ik kan er niet tegen. Dus als een echt dier waar iemand begraven wordt en niet gecruneerd? Ja, ga ik niet. gaat u niet. Mijn beste vriendin is, was 41, gestorven aan kanker... en ik ben niet gegaan. Want er ging een graf in. Nu vertelde u net hè, iets wat u had meegenomen wat vrijheid betekent... namelijk het boek van Krishnamurti. Ja. Heeft die iets dan aangereikt wat dat gat heeft gedicht? Mm, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Je, je moet het niet in het verleden... Uh, uh, Blijven. Je, moet, uh, uh, je moet iedere dag blij zijn dat je nog leeft. Of dat je nog gezond bent. Uh, dat, je, dat je een rijger aan de gracht ziet staan. Leven in het nu, hè? Leven in het nu. En, en het, je haalt, ik, haal, ik heb geleerd, via zijn ook, ik haal mijn moeder niet terug. En mijn vader, uh, die, die heb ik ook vergeven, omdat ik heb geconstrueerd. Die is met die vrouw gaan emigreren. Ik heb hem nooit meer gezien. En ik dacht, ik wil weten waarom. Dus ik besloot na een ooit ongeluk. Uh, ik kan zo dood zijn. En ik wil. en mijn vader ook. Dus ik ga sparen om naar Zuid-Afrika te gaan. Maar ja, toen ik gerevalideerd was, kreeg ik een telegram dat hij op zijn vijftigste was gestorven. Ach. En toen heb ik het lot vervloekt. Ook daar ben ik na een aantal jaren overheen gekomen. En ik heb gedacht: mijn vader. Had door dat het nooit goed zou komen tussen zijn tweede vrouw en mij. Dus heeft hij mij weggegeven aan mensen die mij wel wilden hebben. Opdat ik maar gelukkig zou worden. Maar goed, daar, daarmee heeft u ook gebroken met u. Met, met, met, met hemzelf eigenlijk. Of u had toen ook geen verbindenis meer met uw vader daardoor? Nee, we, had, we schreven elkaar. Hij schreef mij altijd op een verjaardag. Eh, en eh, ik stuurde dan keurig een briefje terug. Maar. Het kwam pas boven, op mijn 35ste ongeveer. Toen dacht ik, want toen had ik brieven gelezen uh, die mijn vader had meegenomen naar Nederland. En die heb ik gekregen van een tante. En daar stond in dat mijn moeder zelfmoord had gepleegd. Dat wist ik niet. Toen vervloekte ik mijn moeder. Ze heeft mij ook in de steek gelaten. Mijn vader heeft het gedaan en nou, zij ook. En ik kon dat verhaal niet kwijt aan de partner destijds met wie ik leefde. En, uh, dus ik heb in, dit zelf moeten verwerken. De, dat oorlogsverleden wat mij toch maar zomaar is aangedaan. En ik ben erachter gekomen. Krijg ik je moeder terug? Nee, was het antwoord. Uh, krijg je krijg je vader terug met, door, door mij te huilen? Nee. Waarom is, heeft hij dat gedaan? Dat heeft waarschijnlijk met die oorlog te maken gehad. Want hij zat in uh, Japan onder de, uh, in de grond om, om te werken. was 45 toen hij uit het kamp kwam. En heeft zijn vrouw twee weken mee mogen maken. En die pleegde toen zelfmoord. Dus wat die man allemaal heeft meegemaakt, dat heb ik toen begrepen. Jij hebt gelijk. Ja. Net zoals mijn moeder gelijk had, die kon niet verder. En heeft ook te maken met... met uh, uh, ik zing dus uh, uh, de mouthouse cyclus van Mykos Dederakis gisteren ook in Haarlem. Uh, ik heb met zoveel slachtoffers gesproken. Toen dacht ik... Ja, I am one of those. En met mildheid zegt u nu eigenlijk... begrijp ik mijn vader beter dat hij het I eigenlijk am. gedaan heeft... om mij ja, een nieuw leven te ja. geven. Kijk, maar hier zitten. Ja. Dankzij uh, Krishnamurti, hè? Ook, ja, ja. En, de yoga. en, het, en het boek en, en de, de yoga. yoga. Ja. Laten we heel even, we praten zo meteen verder. Want uh, we gaan overschakelen naar onze verslaggever... die u vanavond in deze uitzending al de hele avond heeft gehoord. Ron Vergouwen, hij schuift aan bij de Vrijheidsmalen in Amsterdam. Een toast op de vrijheid. Want Ron, waar ben je nu? Nou, ik heb uh, de luxe en uh, de sfeervolle ambiance van uh, de industriële grote club aan de Dam inmiddels uh, verruild voor uh, een boekhandel aan de Weteringschans. Uh, er is uh, zojuist een, een bijeenkomst geweest. De mensen zijn er nog steeds Maar uh, onder andere Freek de Jonge heeft daar uh, een paar prachtige uh, nummers gezongen en ook gespeechd. Waar ging het zojuist over? Ik, ik kom net aan natuurlijk. Ja, een gesprek geleid. De figuur waar het hier om ging was Jan Koopmans. En Jan Koopmans is een Nederlandse predikant die verantwoordelijk is voor het eerste illegale drukwerk. November 1940. Een pamflet, dat heette bijna te laat. Waarin hij oproept om de arie verklaring niet te tekenen. En uh, daarin gaf hij, uh, voorspelde hij ook uh, het lot van de Joden, waarin hij zei ze gaan eraan bijna, uh, uh, en ze gaan eruit. En een, een, een belangrijke figuur die eigenlijk een beetje uh, ja, on ondergesneeuwd is in, in, uh, in ons land. Die uh, helaas te, te onbekend is en dat vond ik uh, noodzakelijk om de man uh, in een positie te zetten. Dus we hadden een paar deskundigen, we hadden een jonge dominee, uh, Ruben van Swieten. En we hadden Rins Reding Brouwer, dat is een, een theoloog, professor en die weet veel van Jan Koopmans. En die hebben daarover verteld. Ja, de, de oorlog, ja, we zijn nu 67 jaar later, maar het blijft een onuitputtelijke bron van verhalen die verteld blijven worden, die verteld moeten blijven worden. Is het ook voor u een, een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de dingen die u doet? Ja. Ja, ik moet wel eens in een programma oppassen om niet weer over de oorlog te beginnen. Want, uh, nou ja, mijn laatste programma, wat dus vanavond ook nog uitgezonden wordt, geloof ik, op uh, Humor uh, TV. Uh, dat heette Neven. Dat ging over mijn twee uh, foute ooms en vooral uh, over de neef, de zoon van een van die ooms. En, eh. Uh... Ja, die, die, die, kijk, het, het mooie, of het, het mooie, maar het, het, het, wat, wat, wat die van die oorlog uh, voor ons, uh, de, de, onze generatie, de babyboomers heeft, betekend dat de scheiding tussen goed en kwaad was zo duidelijk. En daar hebben we ons zo heerlijk aan kunnen optrekken. En uh, ja, die, die zien we nu, uh, ja, die, die beginnen nu waar ze brand steeds diffuser te worden. Er is geen duidelijke grens meer tussen goed en kwaad. En we weten niet meer hoe, hoe, we, hoe, hoe we moeten kiezen. We hebben een fenomeen als uh, de, de PVV en, en dan vooral een figuur als Wilders die... Uh, je mag, f, uh, het is een, bijna taboe om te refereren aan, uh, aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daar mag je absoluut geen verband tussen leggen. Uh, nou ja, Het is natuurlijk belachelijk, want uh, dat ligt zo voor de hand dat dat allemaal dezelfde soort gedachten en ideeën zijn. Ja. Vandaag bevrijdingsdag. Uh, het is al uh, tientallen keren gevraagd uh, aan, aan allerlei mensen. Ik ga het ook aan u vragen. Wat is het eerste wat bij u opkomt als u denkt aan, aan vrijheid? Wat, wat is het kernwoord voor u, vrijheid? Ja, ik kan niet anders zeggen dan, uh, dan uh, dat, dat, dat vrijheid een begrip is geworden wat ook in handen is gevallen van de commissie. Dus dat, uh, er wordt gesuggereerd dat je vrij bent als je met vakantie naar uh, uh, Turkije of weet ik veel. He, dus dat, dat, dat is dat de grote vrijheid die we verworven hebben. Maar dat betekent dus dat je vervolgens drie uur op een vliegveld in de rij staat om je te laten fouilleren. En, uh, we hebben dus een, een, een schijnvrijheid. De, de werkelijke vrijheid van een mens is iets dat in zijn hoofd zit. Dat is iets wat hij verworven heeft door, uh, door, uh, door, zijn, door zijn denken en door zijn, uh, door zijn inzichten. En door de manier waarop hij de wereld tegemoet treedt. En, en, en in, in, in de samenleving. Uh, is, bestaat vrijheid er eigenlijk helemaal niet, want je moet je altijd uh, gedragen. En je moet altijd kijken, ben ik de ander niet tot last? En, uh, dus dat is een hele, hele beperkte vrijheid. Maar de ongebreidelde vrijheid zit in je hoofd. En ja. als je creatief bent, dan is dat, is, dat, is dat heerlijk. En als je dus kunt zeggen wat je wil en kunt doen wat je wil, is dat een groot goed. Ja. Maar is de, door die commercialisering van, van de vrijheid het sneeuwt daardoor de echte boodschap wel eens onder? Nou ja, de, de, de, de jeugd uh, kan natuurlijk, omdat ze geen kader hebben, zich helemaal geen, de, de, de vraag niet stellen, wat is onvrijheid? Dus dat, dat, dat, is, heel, ja, dat is heel duidelijk dat je dat, dat, je dat niet kunt, kunt weten. Maar als ik uh, hele groepen... Een jongelui in een bepaald uniform wat ze is opgedragen vanuit de reclame om te dragen, uh, schoeisel wat ze is opgedragen. De muziek die ze luistert, dat wordt ze allemaal via, via uh, moderne technieken in de maag gesplitst Ze begrijpen zelf niet hoe ze gemanipuleerd worden. Nou, bevrijdingsdag zit er weer bijna op. Hoe gaat u de dag afsluiten vandaag? Nou, ik neem nog een biertje en dan uh, laat ik me nog mevrouw naar huis rijden. Ja, nou, u heeft al een, uh, een biertje al ja. zie ik. Ik wens u nog een fijne avond. Ja, oké, okay, graag gedaan. Hoi. Ronvergouwen was dat met Freek de Jonge. Het is inmiddels 1 uh, minuut over half tien geworden. U luistert naar Max op de vrije zaterdagavond op Radio 1. Speciale uitzending vanuit de foyer van het debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. En in dit laatste uur zijn te gasten Lisbeth List. Ze gaat zo zometeen uh, ook nog optreden. En hier zit ook aan tafel... Rafael Kremers. Nou ben ik elke keer uw naam kwijt. Elke keer als ik het wil zeggen, dan ben ik het even kwijt. Dank oh, dan je wel. Je je mij naar wie voor. Precies. Heel <laughs> handig. Um, uh, ja, laten we even met uw verhaal verder gaan. In het begin zagen we u al met het voorwerp wat binnenkwam. en uh, Een beeldje waarin u zei een soort verbintenis. En een soort uh, verbintenis die ik in ieder geval nooit heb gevoeld in mijn jeugd. Nou, Dat was al een heel uh, erg verhaal vond ik zelf. Uh, he, dat u werd opgesloten in de kamer omdat u als uh, geloof nummer 8 in het gezin eigenlijk helemaal niet meer welkom was. Mm -hmm. Maar eigenlijk Gaat het leven dan nog wat ruw verder? Want uiteindelijk uh, bekeert u zich in zijn jeugd tot een uh, strenge kerkgemeenschap. U voelt zich hierdoor genezen van uw homoseksualiteit. U trouwt, uh, sticht uh, een gezin. Uh, u komt zelfs met een stichting om uh, uh, homoseksuelen te bekeren. Uh, want daar gelooft u echt in dat dat kon? Dat, dat u daarmee vrijheid kon bieden aan die homoseksuelen? Ja, ik geloofde daar absoluut in. Uh, ik geloofde dat met mijn hart. Uh, en uh, ik, uh, ik had zelf, uh, kwam ik dus uit deze nare uh, jeugd, met nare jeugdervaring en nare puberteit. En uiteindelijk uh, kom je dan in een, in, een, in een thuis waar mensen geloven geloven in een god. Dat je denkt, nou ja, goed, dat is wel iets wat ik, wat ik zoek, hè. Warmte. En dan is er ook nog een vader, kennelijk. Een vader in de hemel, dan wel, dat is maar, maar het is toch een vader. <lacht> en die wil dan toch voor je zorgen. Dat zijn fantastische dingen. Dat wilde ik ook. Dus ik sloot me wel aan bij die, bij die uh, christelijke kerkgemeenschap, de Pinkster gemeente in, in dit geval en, uh, en ik werd opgenomen in dat gezin uh, quote. Uh, maar dan moest ik wel mijn homoseksualiteit opofferen, want dat mocht niet. Hè? Nou ja, goed. Ik vond dat niet zo'n groot probleem. Ik denk, nou ja, wat wat wat is dat die prijs is vrij laag. Want ik wil ja, wel Goed, graag... dat een lage prijs. Ja, vond ik een lage prijs. prijs. niet vergeten, ik was, uh, was 17 jaar, hè, nog heel erg ja, jong. Dus hoe lang geleden is het toch? Nou, ik ben nu 52, dus, dus ja. reken even uit uh, of het is. Ik zou het niet weten. 35 jaar geleden. Ja, zo ongeveer, uh, akkoord. Uh, maar uh, uh, ja, goed, ik, ik vond dat wel mooi de, dat ik in een, in een thuis kwam... Uh, waar men om elkaar gaf, waar men met elkaar uh, communiceerde. En, en daar wilde u dit offer wel voor doen? Ja, dat, ja, dat was voor mij niet zo'n probleem. Waarom niet? Waarom was dat geen probleem? Het is een intrinsiek, zo'n zo sterk verlangen om ergens bij te willen horen... bij iemand te willen horen, bij een groep te willen horen dan wil je daar soms echt wel wat voor laten. Maar waarom niet gewoon een, een homoseksuele groep kunnen? Ook heel hecht zijn. Ja, absoluut. Maar ja, ik liep nu eenmaal tegen deze gelovige mensen aan... die mij een thuis boden in een periode waar ik heel erg uh, uh, ja, zwak was. eigenlijk Of labiel was, dat is een beter woord. Heel erg labiel was. Uh, en deze mensen boden mij een thuis. En daar kon ik alles bij krijgen wat ik eigenlijk maar wilde. En wat ik altijd had gezocht. Warmte, liefde, communicatie, Want dat verbinding. Want dat vond u wel in dat gezin? Maar in die Pinkster gemeente. Ja, ja. ja, vergeet niet. Uh, ene avond naar de Bijbelstudie. De volgende avond een zangavond. De derde dag een, een, een dienst. Ja. Uh, de vierde keer een preek. Dus de, een enorme verbinding met elkaar. Ja. Je had één doel. Je had ja, één... Gezellig gewoon. Ook gezellig, ja. Ja, absoluut. Nee, je zat zeker een stuk gezelligheid in. Want je had samen dezelfde visie. Dus je voelde je één met elkaar. En ja. dat is denk ik een intrinsiek uh, behoefte van heel veel mensen. En dus trouwde u? Kreeg u kinderen? Ja, vier stuks. En toen ging het mis. Ja, het ging... Uh, mis, het is maar hoe je het ziet natuurlijk. Ik ben ruim tien jaar lang getrouwd uh, geweest... maar in de laatste jaren begon ik heel erg te twijfelen... of ik nou werkelijk ook veranderd was. Ik geloofde echt met mijn hart dat ik veranderd was. Ik deed niets meer met mijn homoseksualiteit. Ik had geen stiekeme, stiekeme relaties. Ik had geen stiekeme uh, contacten, helemaal niets. En stiekeme uh, emoties? Nou, dat was wel juist hetgeen wat mij uh, triggerde. Want uh, als je op straat liep en je zag toch wel een hele mooie jongen... Denk ik, dan draaide je hoofd toch ook wel een klein beetje mee. En als je dat... Kijk, je had geleerd in die kerkelijke gemeente... dit is niet van God, dit is van de duivel. Daar moet je, uh, geen, uh, daar moet je geen voet aan geven, dat moet je weerstaan. Dan denk je, oh, de duivel is me weer proberen aan het verleiden. Uh, heer, help me, weet je wel. Maar als je dan later gaat begrijpen jongen, waar ben je nou maar bezig? Dit is nou echt niet de vrijheid die iemand uh, kan hebben... Uh, en, en die je eigenlijk zou moeten hebben. Ja, want wat, wat was dat moment dan dat u dacht... Ja, eigenlijk is dit gewoon van de gekken. Ik zit in een gezin met vier kinderen... maar als ik op straat loop, dan struikel ik bijna... omdat ik achterom kijk naar een uh, leuke man. Ja. Wat was dan het moment dat u dacht, ja. dit wil ik niet meer? Er is, geen, mee moment. Er is geen moment aan te ik wijzen. Er het is uit. een proces, het is een groeiproces. Op een gegeven moment word je rijp voldoende. En het heeft ook met je leeftijd te maken. Ik werd dertig en dat ik bij mezelf dacht... volgens mij hou ik mezelf en daarmee ook heel veel anderen uh, voor de gek. Uh, dit klopt niet. Toen moest ik... Uh, uh, ik raakte uh, uh, uh, heel erg vermoeid. Ik kwam in, in een burn-out terecht. En ik moest van de, mijn arts op vakantie gaan. En toen ben ik naar Amerika gegaan. En daar heb ik alle remmen losgegooid, om het maar zo te zeggen. En die eerste keer dat u weer een man pakte op een manier... vastpakte in zwoorden. Ah. Hoe was dat dan? Na al die jaren? Ja, dat was heel bijzonder uiteraard. Eerst, eerst een, een deel van je heeft zoiets van, dit kan niet, dit mag niet. Dat zullen heel veel gelovige mensen herkennen. Van geloof je dit nog mag steeds? Niet. Ja, ik geloof nog steeds. Ik geloof nog steeds wel in een God. Maar niet in die Bijbel die dat verbiedt. Die Bijbel lees ik niet meer. Goed zo. Uh, <laughs> Sorry. Uh, ik ga ook niet meer naar de kerk. Het is iets persoonlijks van mij. Okay. Uh, en ik geloof daarin, uh, en dat is het een beetje. En van God mag u gewoon homoseksueel zijn, van, van uw God? Absoluut. Laten we niet vergeten, dit is de bevrijdingsdag. Uh, ook in de, in de Tweede Oorlog zijn natuurlijk veel minderheden zijn, uh, vervolgd, zijn vermoord. Er zijn natuurlijk ontzaglijk veel Joodse mensen vermoord, zoals we natuurlijk allemaal weten. Maar vergeet niet, ook minderheden, zoals homoseksuele, dus ja. nou, die zijn ook vermoord vanwege hun gevoel. Ja. Alleen maar omdat ze een andere seksuele oriëntatie hebben. Maar, maar die, die periode in Amerika, hè, die, dat eerste moment dat u inderdaad weer uzelf toegaf... dat dat echt zo was, dat u gewoon een homoseksuele man bent. Ja. Is daar nog een terugval geweest? Of was het vanaf dat moment gewoon, yes, het mag? Nee, het, het mocht absoluut niet in het begin. Want als, als je overtuigd bent van een geloof, of van een visie, of van een theorie... En dat geldt voor iedereen uh, weer anders. In mijn geval was het dit prinkse geloof. Ik was ervan overtuigd dat het zo in elkaar zat. Dan kost dat heel veel moeite om uit die dogma's te stappen. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat is een proces van jaren geweest. Ik zou zeggen zo'n drie, vier jaar zeker. Voordat ik het voor mezelf een beetje op een rijtje had van ja, dit mag wel. Volgens mij is God veel groter hm. dan jouw idee van ja, God waarbij God ik niet homoseksueel mag zijn. God heeft jou geschapen. Ja. dus hij is, hij is niet tegen homofilie. Nee, zo zou het nee, zeker kunnen interpreteren. Ja, ja. ja want, absoluut. Want wanneer heeft u het wanneer heeft u tegen uw vrouw verteld en uw kinderen? Nou, zij wisten natuurlijk al dat ik homoseksueel was. trouwde. Ja, maar dat u dat ik maar gewoon er nu mee op wilde houden met het leven wat u leidt. Nou ja, goed, ik ben ruim tien jaar uh, lang getrouwd geweest. En uh, in het negende jaar uh, kwamen die eerste gesprekken uh, los. En uh, toen ik uh, meteen vertelde dat ik in Amerika allerlei contacten had gehad... was het ook meteen klaar. Toen zei mijn vrouw ook, nou ja, goed, jij moet nog meer bidden. Je moet nog meer de duivelweerstand bieden. Je mag niet meer naar de dokter. Je mag ook niet in het ziekenhuis opgenomen worden. Want dat zei de dokter namelijk. Maar jij moet nog meer bidden en strijden... En ja, toen zei ik ja, maar ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik ja. ben op. Want maar ik kan om... mezelf niet zijn. Maar ook om gek van te worden. Ik bedoel. Ja, absoluut. Zeker om gek van te worden. Dat, en daarom werd ik ook opgenomen in het ziekenhuis uh, voor een aantal maanden. Want ik was op. Ik was ja, niet letterlijk gek, maar het, ik draaide wel behoorlijk door. En dan is het een moeilijke keuze om te zeggen: heb ik een gezin met kinderen en ga ik dan verder? Of. Uh, tegen alles wat in je uh, zit uh, wat die homoseksualiteit betrof. Of ga je dan toch scheiden. Ontzettend zuur en vervelend en naar voor de kinderen. Ook voor jezelf in je beeld als vader. Dat heb ik nooit gewild oh, zo. Maar beter zo. Dan, dan dat zij een, een dode vader zouden hebben. Want ja, ja. uiteindelijk zou je dat nooit gered hebben. En dat is helaas de realiteit vandaag de dag met heel veel mensen. Ja, want mevrouw zegt, hoe oud waren de kinderen? Ja, jongen. De, de oudste was acht, denk ik. En ziet u ze nog nu? Nee, uh, alleen de oudste nog. Uh, uiteindelijk, toen ik koos voor een homoseksuele levensstijl, uh, heeft mijn vrouw de kinderen van mij weggehouden vanaf die tijd. Uh, niet toegestaan om verbinding te leggen met hen. Omdat, omdat ik het voorbeeld was van iemand die de weg van de duivel ging. En die invloed wilde zij niet in het leven van mijn kinderen toestaan. Dus dat, dat contact, dat, dat, dat werd hol met mijn kinderen. Ik ging wel elke twee weken, maar het had steeds minder en minder inhoud. En uiteindelijk, toen zij zelf volwassen werden... en ook kozen voor het radicale geloof... hebben zij gezegd, gaven zij per e-mail zij het contact met hun vader op... Dus eerst mocht je geen kind zijn bij je ouders. Toen mocht je geen uh, man zijn uh, uh, uh, meer. Uh, of, of man zijn. Uh, uh, geen meer vader meer zijn voor je kinderen. Ja. En uiteindelijk uh, uh, sta je dan met lege handen. En hoe moet je dan verbindingen leggen nou, die betekenisvol zijn? vertel eens. Nou, luisterend ook naar het verhaal van Lisbeth. En ook mijn eigen verhaal kennende uiteraard. Je kan zoveel traumatische ervaringen hebben opgedaan. Maar mijn, uh, mijn uh, punt is... Uh, uh, blijf er nooit in hangen. Wat je ook hebt meegemaakt, hoe traumatisch dat ook is... blijf niet in die slachtofferrol hangen. Spreek met jezelf een tijd af. Uh, ik schrijf het uitgebreid in, in die boeken die ik heb uh, geschreven. Uh, spreek met jezelf een tijd af... dat je rouwt over datgene wat je verloren bent... of wat je nooit hebt bezeten. Uh, maar er moet een eind aankomen aan die periode. En uh, droom... Hoe, uh, uh, waar je wil komen uiteindelijk uh, in je leven. Privé ja. uh, of ja. voor je werk. Maar en... alle psychologen zullen zeggen dat dat heel knap is. Als je zelf niet in staat bent geweest om je te hechten... en contact te maken om uiteindelijk een man te worden... die, zoals u er nu uitziet, in staat is om wel degelijk echt contact te hebben... ook met zichzelf. Ja. We gaan weer uh, luisteren naar muziek. Ja, want uh, Lisbeth Lis is opgestaan. Is inmiddels weer uh, achter de microfoon uh, gekropen. Want gaat zingen samen met Margriet Eshuis en Maarten Peters. En natuurlijk uh, niet te vergeten Kovergouwen. 1, 2, in, in Afrika. Alle mensen dansen op straat, de hartslag van Utopia, ze weten waar het over gaat, vrijheid, vrijheid. Het liet de wereld in, de mensen horen slechts zijn woord. Een droom wordt werkelijkheid een nieuw begin, een leger dat steeds groter wordt. Vrij. van noord naar zuid, van oost naar west. Het lijkt alsof de hele wereld schreeuwt in een groot orkest. Vrij. Is Huis, Maarten Peters en Kovergouwen met het nummer vrijheid. En uh, Rafael Kremers zat toch ook wel daarvan te genieten. Hè? Ja, prachtig. prachtig lied. Ja, prachtig ja, lied. Compliment. Dat gaat over ons. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, <laughs> Ik ja. wou het net zeggen, maar daar ja. Ja, worden we blij van, van, van dit ja. nummer. Ja. Moet voor gevochten worden, maar wel door jezelf. Ja, maar we hebben het bereikt. Ja, absoluut. Ja, wat, wat fijn trouwens. Ja. Er is, uh, de hele avond zijn er allerlei diners. Uh, en dus gaan we weer eens even buurten bij Ron Vergouwen. Die zit weer bij zo'n vrijheidsmaal. Een toast op de vrijheid. Met inmiddels een vol maagje, denk ik dan, Ron. Nou, uh, ik sta nog steeds bij die, die boekhandel aan de, aan de Weteringschans. En uh, een echte maaltijd was het hier niet, maar het zijn, uh, nou ja, de jingle zei het al, toosjes op de vrijheid. Dus zowel toosjes als in drinken als in, uh, als in eten. Dus uh, nou ja, er wordt in ieder geval uh, smakelijk um, over het thema nagepraat. Kustaf uh, Bessems uh, staat naast me, journalist, uh, vroeger bij de pers. Uh, binnenkort ga je aan de slag uh, uh, bij de Volkskrant. Ja. Uh, vanochtend stond er ook een, uh, een opiniestuk van je in de Volkskrant. Uh, kun je even samenvatten waar dat over ging? <laughs> nou, even samenvatten is lastig. Het was een lang stuk. Uh, het heette voor een vrijheid die te ver gaat. En ik denk dat het neur een beetje was tegen al te veel redelijkheid, nuance en grijs tinten, En voor wat meer sympathie met de mensen, met name in landen waar uh, de strijd voor de vrijheid er wat meer toe doet dan hier op het ogenblik. Uh, China kwam erin voor en Egypte die dat compromisloos doen. Ja, en nou ja, bevrijdingsdag, um, ja, dat, dat zou een dag van vrijheid moeten zijn, maar je hebt een heel druk programma gehad vandaag. Nou, dat loopt wel los. Ik ben met twee wat officiële programmaonderdelen geweest, dus uh, mijn eigen verhaal heb ik gehouden bij een vrijheidslunch... Uh, dat was vooral met veel mensen van het comité 4 en 5 mei, heel veel ambassadeurs, allemaal mensen die vandaag een actieve rol speelden aan dat hele lange tafelkleed van Maarten Baas, wat inmiddels nogal bekend is, met al die namen van Amsterdammers erop. En ik ben bij een vrijheidsmaaltijd in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan geweest, waar een stuk of 26 Amsterdammers van allerlei uh, achtergronden uh, ja, met elkaar uh, spraken. Ja. En nou ja, dan kom je dus die, die, die ambassadeurs, de burgemeester kom je tegen. Hoe, hoe Hebben zij jouw verhaal gelezen? Hoe is dat verhaal ontvangen? Nou, de, bij die lunch heb ik dat verhaal voorgedragen. Dat was eigenlijk wat ik er uh, kwam doen. En dat, uh, ja, dat werd over het algemeen goed ontvangen, maar misschien zijn mensen heel beleefd, dat weet ik niet. Ja, want, want als we kijken, nou, je zegt het al van de, de vrijheid in China, daar is van alles over te zeggen, in, in landen als China. Maar hoe, als het gaat om de vrijheid in Nederland, uh, ik, je had het bijvoorbeeld over... Uh, De binding vervalt met uh, Ron Vergouwen, helaas, in gesprek met uh, Gustav Bessems. Wellicht straks nog even, als het lukt. We gaan luisteren naar het vrijheidsgevoel van een bekende Nederlander. Vrijheid volgens André Raalvoet. Vrijheid betekent voor mij dat je vrij bent om te denken, geloven, doen, te handelen... Uh, naar je eigen overtuiging. Maar dat is voor mij altijd verbonden met verantwoordelijkheid. Dus het besef dat het ook voor anderen geldt. Dat is meer vrijheid tot het doen van de goede dingen, dan vrijheid van allerlei regels. Want dat leidt ook vaak tot vrijblijvendheid. De laatste keer dat ik mij echt vrij voelde, dat was vandaag. Als we in een land leven zoals Nederland... waar we zo bevoorrecht zijn wat betreft de vrijheid... dan zijn er natuurlijk beperkingen. Dan zijn er dingen die je niet kunt doen. Maar het eerste wat bij mij dan te binnen schiet... is dat we dankbaar mogen zijn voor de vrijheid die we hier al zo lang hebben... om te zijn wie je bent in verantwoordelijkheid voor anderen. We praten verder hier aan tafel met Lisbeth Lis en Raphael Kremers. En we doen dat naar aanleiding van een aantal stellingen. Dat hebben we ieder uur gedaan. Het Max Opiniepanel hebben we die stellingen voorgelegd. En de vraag die we nu willen behandelen is... als het erop aankomt, durf ik de wapens op te pakken... om te vechten voor de idealen waar Nederland voor staat? Ja, Rafael Kremers, wat denkt u? Nou, het is geen kwestie van durven. Maar het is meer een kwestie van willen. Uh, durven zou ik het zeker, maar ik wil het niet... Uh, waarom zou je de wapens moeten pakken om die idealen te bevechten? Voor mij is dat uh, een ver van mijn bedshow. Zeker wil ik vechten, maar dan verbaal. Ja, en vechten kunt u hè? Verbaal wel. Ja. Uh, Lisbeth List, ik zou zal... het niet weten. Ik heb dus uh, geen oorlog meegemaakt. Dus ik weet niet hoe ik reageer zo als, als er oorlog komt, en dat ik dan uh, in staat ben om, om te doden. Dus Heeft u, ik, ik, het u zich het. ooit afgevraagd? Ik heb hem wel eens afgevraagd. En dit, dit is het antwoord. Dat u het niet weet? Nee, ik, ik weet niet hoe, hoe ik reageer. Nee, in wij allemaal niet hoor. Nee, daarom. Dus, nee. dus ik zeg, ik weet het niet. Nee. Want dat, meneer Keimers, als u zegt... Uh, ja, dat ga, dat ga ik niet doen met wapens. Ik zou ja. dat uiteindelijk met mijn stem doen. Met, ja. met het geluid. Ja. Dan gaat u uit van het Nederland zoals we dat kennen. Ja. Maar als het Nederland eventjes anders wordt... eventjes heel anders... Daar gaat het natuurlijk over. Ja, Maar voor mij is er geen enkele reden om een oorlog te beginnen of een oorlog te voeren. De enige legitieme reden zou zijn als je land aangevallen wordt door agressoren van anderen... en je moet de bevolking beschermen. Dat zou de enige legitieme reden zijn om, om in een oorlog verzeild te raken. Maar voor de rest kan ik geen enkele legitieme reden beginnen. Welke hoge idealen je ook hebt om daarmee een oorlog... Te, uh, te beginnen. Ja, want als het erop aankomt, durft u dan de wapens op te pakken? Even naar de uitslag van die stelling van het Maxopini-panel. 28% is het met die stelling eens, uh, 44% uh, daarvan is man en 16% vrouw. Wat zegt dat? Nou, dat wil zeggen dat uh, 16% van de vrouwen zegt dat ze dat doen... en 44% van de mannen. Ja, precies, maar, maar <laughs> kunnen we daar iets uit opmaken? Ik bedoel, is dat dan toch wat we altijd al denken... dat vrouwen minder geneigd zijn uh, tot uh, dit soort uh, agressief gedrag? Ik denk dat de vrouwen meer uh, ondergronds gaan. Dat de, de vrouwen... De koer, uh, met de fiets, weet ik veel wat, de dingen gaan smokkelen. En, en, en Vrouwen nemen kinderen in huis. Dat, dat sowieso, dat zou ik wel allemaal doen. Dat weet ik gewoon, dat, het, dat, zou, dat doe je nu ook al, begrijp je? Maar... Nou, daar hadden we het, het het uur hiervoor ook over. Zou ik uiteindelijk inderdaad in het verzet gaan? Zou ik dat soort dingen durven? Geen idee. Met gevaar wederom, weet ja, ik niet. Weet, nee. weet je niet, nee. Nee. Want uh, je weet niet <laughs> hoe de oorlog er nu uit gaat zien. Nee. Nee. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog die waren verschrikkelijk... maar nu is het ja, on, ondenkelijk met al die at atoombommen. En eh, als er een oorlog nu komt, dan, dan vergaat de aarde klaar. Ja. Dus nou, ik eh, nou hoop is... maar dat het niet komt. Nee, <laughs> en we vieren tenslotte nu ook de bevrijding. Ja. Uh, het thema van dit jaar is Vrijheid geef je door. We kunnen volgens mij concluderen als we u allebei hebben gehoord... dat u beide uw persoonlijke vrijheid heeft ontdekt. Mm -hmm. hè? Verworven weer. Ja. Geeft u uw vrijheid door? Ik denk dat dit, wat we vanavond doen is al een manier van vrijheid doorgeven. De mensen die nu luisteren, die horen, uh, in mijn geval... in het geval van, van Lisbeth in, uh, op andere terreinen weer... maar in mijn geval, dat je uh, uh, in vrijheid homoseksueel mag zijn. En dat naar mijn idee, uh, God daar echt niet boos over wordt. En dat mensen uh, uh, allemaal verschillend zijn. En je kan heteroseksueel zijn of homoseksueel. Je kan man zijn of vrouw, religieus of niet-religieus. Nou, noem het maar op, wit of een kleurtje. Maar we, we zijn allemaal verschillend... En laten we dat vooral toejuichen en elkaar verrijken ja. en versterken. En dat maakt verder, dacht ik, totaal niet uit. Nee, want mevrouw List, hoe geeft u vrijheid door als we maar bij dat thema blijven? Op het toneel. Ja? Ik zing dus dit lied nog steeds. En ik zing uh, uh, Heb het leven lief. Dus zolang, dat zeg ik ook voor de microfoon, zolang je nog in een, in een gedeelte van de aarde woont waar nog vrijheid is heb dan het leven lief. Ja, en is dat ook iets wat u aan uw dochter heeft meegegeven? Altijd ja. was dat toch ja. een, een onderwerp van gesprek? Zij, zij heeft de vrijheid om te doen, te denken en te laten. Zo heb ik opgevoed. En zo geeft zij het weer door aan haar dochter. En is het zo, meneer Kremers, dat u, hè, naar zo'n uitzending als vandaag... u zegt, eigenlijk is, is dit het voorbeeld van het doorgeven van de vrijheid. Ja. Namelijk ja, hetgeen uitdragen wat u zelf heeft ondervonden. Ja. Krijgt u mailtjes naar aanleiding van dit soort uitzendingen? Ja, veel. Uh, logisch, hè, want het, het spreekt mensen altijd aan. Want helaas is het anno 2012 nog steeds zo... dat mensen vaak in, in, in een soort van verdrukking leven... omdat er allerlei dogma's opgelegd worden... of andere hun meningen ja. op jou gelegd worden... waardoor jij in je vrijheid beknot wordt. Als een dominee tegen mij zegt, jij mag geen homoseksueel zijn... legt hij zijn mening, zijn dogma op mij. En word, voel ik mij beknot, voel ik mij niet vrij. Die mailtjes die ik daarover krijg, zijn vaak een hemel schrijend. Mensen van leefde mijn oom nog maar. Dan had hij dit verhaal kunnen horen, bijvoorbeeld. Nou, tientallen van dit soort mails komen, komen uh, bij mij uh, binnen... naar aanleiding van dit soort uitzendingen of van ja. de boeken. Ja, dus dan geven wij toch die vrijheid weer door op deze manier... Precies. en komen we aan het uh, thema van uh, deze dag. Goed, we zijn bijna aangekomen aan het eind uh, van deze uitzending... maar op speciaal verzoek speelt de band nog een uh, laatste nummer. Het is het beroemde uh, nummer, de oorlogsklassieke kunnen we wel zeggen... van Vera Lynn. Day, keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away. So, will you please say? To the folks that I know tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go I was see keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark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 Maarten Peters, overgouwen zongen We'll Meet Again. En daarmee komen we aan het eind van deze bijzondere uitzending van vanavond, mag ik wel zeggen? Zo is het, vanuit de nieuwe liefde in Amsterdam. De Max op de vrije zaterdagavond. En zo was het op deze 5 mei. Nou, wij zeggen niet veel meer, want we willen nog één keer genieten van de muziek. En Liesbeth List is ook weer naar de microfoon gegaan. Oh, ik dacht dat ze nog even zou gaan zingen. We gaan nog één keer luisteren naar onze gelegenheidsband. Goedenavond. Het is een obsessionele vijand, want hij is permanent bij je. Sommige mensen die overkomt het als ze bezig zijn met een bom van 1000 kilo. Nou, dan moet je gewoon even stoppen met je werk. Even de sleutel neerleggen, even buiten de put uit gaan staan blazen. En dan gewoon weer verder gaan. Maakt dat naar nou meer? Luister dan. Morgenavond, kwart over zes naar Studio Itzerda. Nederland is en blijft waakzaam. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Verscheurt de strijd in Syrië het buurland Libanon? En hoe beleeft Tunesië het einde van de dictatuur? Weer zien in vrijheid met oude vrienden... in de eerste aflevering van Paul Rosenmüller en de Arabische Revolutie. Morgenavond om vijf voor half negen bij de icon op Nederland 2. Dit is Radio 1.